Titaantjes Over wat het is en zou moeten zijn Met Paddoné Stille nacht, heilige nacht Je kunt geen winkelwandelstraat inslaan, Of het komt je plomp verloren aangewaaid Je vraagt er niet om, je zult wel gek zijn Het zijn eindejaarsdemonen die je achtervolgen Kerstmisstalkers maar ik lijk wel alleen te staan met deze neurose. Het is kerstmistijd, denkt mijn medemens, dan moet je niet zeuren, wees mild. Een attitude die de heer Vermeulen Bram, liedjeschrijver van beroep, het hele jaar door tot de zijne heeft gemaakt. Hij mediteert zich te pletter. Ook in het voorjaar, ook en vooral in de volle zomer. En als de blaren van de takken beginnen vallen en je ze uit medeleven weer aan de takken zou willen hangen. Als er sneeuw ligt en stille nacht, heilige nacht klinkt, kortom, Bram mediteert altijd. Stilstaan bij de dingen, de tijd laten stollen, het is voor Bram Vermeulen een voltijdse baan. Vermeulens dochter is net zoals haar vader een filosofe in de dop. Zij ontrafelt de dromen en de daden van haar vader. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Hadipa. Allereerst, hoe ontstaat een nebula? Reïncarneren honden ook? Wat is de status quo van je televisieprogramma? Wanneer speel je weer in Amsterdam en hoe is het met Basie? Zo, hier dus het kind vermeulen. Je begrijpt dat ik je niet zomaar schrijf, voor alles is een reden. Je zegt tegen mij, wat je wil is waar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou is het definiëren van wat ik wil soms een hele opgave. In dit geval is het dat niet. Ook zeg je dat ik alles wat ik meemaak zelf veroorzaak. Dus, als ik het echt wil, zal het zich manifesteren, toch? Maar wat nou als ik iets wil dat alleen een ander mij kan geven? Bijvoorbeeld iets dat nog niet in de winkels ligt, maar wel bij jou thuis. Dan zal die ander mij dat moeten willen geven. En ja, daar wordt het pijnlijk, hè pap? Want hoe komt het dat Tamara wel jouw nieuwe cd heeft en ik niet? Nou, jij weer. En een hele dikke zoem van Catharina. Dag, Bram Vermeulen. Mullen, <laughs> Het was jouw dochter Catharina, de nou, jongste, hè? maar, ja. ja. En Tamara was er nou dat verwijst, is haar. Uh, dat is mijn oudste oud dochter. Haar zus. Ja, haar zus. Ja, is een beetje jaloers, nu. Nou, Hoorlijk. ik denk dat het wel meevalt. <laughs> het antwoord is heel eenvoudig, moet je wat vaker langskomen. Oh, Voilà. <laughs> voilà. Ik hoop dat ze ja. luistert. Ik denk dat ze luistert. Alles wat ik meemaak, veroorzaak ik zelf. Ja. Heb jij haar geleerd? Hmm. Dat is misschien wel de, een van de belangrijkste dingen in mijn leven. En kennelijk dus ook in haar leven. Verrast je dat, dat ze dat. Uh... Dat verrast me wel dat ze dat zo hard op zegt. Daar zit, uh, daar zit, een, zit ook een stuk wereld achter waar we niet eens op de, op de radio over kan praten. Wat echt letterlijk privé is. Maar dat is een inzicht. Het is het inzicht van de man die een rotstreek uithaalt. En die ontdekt dat hij die rotstreek uit wilde halen. En dat het resultaat van die rotstreek ook door hem zelf veroorzaakt is. Dat je eigenlijk, oh, om het even wat je onderneemt, of laat ondernemen, dat je daar zelf de verantwoordelijkheid je bent zelf voor draagt. Verantwoordelijk. Het is beroemd beroemde voorbeeld van iemand die iemand aanrijdt. Bijvoorbeeld, die rijdt een hond dood. Vreselijk voorbeeld, maar goed, je rijdt een hond dood. Dan kan je zeggen, die hond stak opeens over. Maar je kan ook zeggen, waarom ben ik in die auto gaan zitten? En dat is precies dezelfde vraag. Dus het een en het ander, die verbinding dat op dat moment gebeurt... daar ben ik wel degelijk nog steeds de oorzaak van. Maar is het niet ook een, een beetje een gevaarlijke vraag? Je zegt, oké, okay, waarom ben ik in die auto gestapt? Als je dat bij uitbreiding bekijkt, waarom ben ik niet uit het leven dan gestapt? Kun je net zo goed zeggen. Nou, dan zou ik zeggen, liever zeggen, waarom ben ik in het leven gestapt? Nee, dat, dat, je bent erin gegooid. Wat mij betreft niet. Ik oh. ben ook in dit leven gestart. Het is jou gevraagd? Nou, ik heb, ik heb zelf geregeld dat ik deze keer Bram van Meulen ben. Daar ben ik, daar ben ik absoluut van overtuigd. Sorry, ik ben even... De vorige keer was ik iemand anders. Wie was ik, je dan wel? Wat? Nou, ik heb een vaag idee. Vertel eens. Ik, ik hoor bij de mensen die je aan de lijve hebt meegemaakt... dat ik in een vorig leven zat. En dat heeft alles met de Eerste Wereldoorlog te maken. Ik was aan het filmen voor de FU in de in de Eerste Wereldoorlog, omdat dat mij altijd al fascineerde. En fascinatie en wat je vroeger deed, heeft ook al met elkaar te maken. En uh, ik was daar aan het filmen en ik blokkeerde het totaal. Ik kon in de, in de oude loopgraven van Dix niet die nu hoor, want nu zijn het disney hè? ze zijn gedraineerd en zo, maar de oude loopgraven, zou ik iets zeggen, en er kwam geen woord uit, alleen maar huilen. Alleen maar huilen. Geen woord. En het ongelooflijke gevoel, voortdurend, als een soort lichtreclame. Hier was ik al eerder. Dit ken ik. Dit, dit ken ik, dit ken ik. ik ken Deze loopgraaf in Ieper, hyperdesign... die zijn... alles. dix muiden is het. De hele, alles, ik voel, dit klopt gewoon. Hier ben ik eerder geweest. Nou, toen bleek tijdens dat programma het ene na het andere, ik kende, bleek perfecte weg te kennen in de streek, terwijl ik ken die streek niet. Ik doe interviews met mensen, hij is nu helaas overleden, een van de laatste overlevenden. Een man met zo'n fantastische lok over zijn voorhoofd. Die, die steeds als die ging lachen, dan klapte die weg en dan was hij dus helemaal kaal. Geweldige man. Oudstrijder? Oudstrijder was op dat moment 99. En die was nog fantastisch met twee tanden. Mm -hmm. En die was dus in oud plat Westhoeks mij aan het vertellen over Walse officieren en dat soort dingen. En ik verstond alles en ik later we hebben we de tape teruggehoord. Ik stel ook vragen in het Westhoeks. Maar ik spreek helemaal geen Westhoeks. Um. Er zijn maar heel weinig mensen op aarde die Westhoeks verstaan volgens mij. Maar ik denk ook dat er nog maar heel weinig mensen op aarde zijn die nu nog kunnen volgen. Het heeft een naam, het heet xenoglobi of heet het. spreken van een andere taal zonder dat je weet hoe het kan. De een zal zeggen, hij pikte het op uit een veld. De ander zal zeggen, hij heeft dat ooit zo vaak gehoord dat hij het terughaalt. Voor mij was het gevoel direct verbonden met het feit, ik ben niet eerder geweest. Ja, Nogal? Het is raar, het is ook om, om dat aan de leven mee te maken, is ook zo onontkoombaar. Kijk, theorievorming over Zijn... redenatie is heel aardig. Ja. Maar dat is altijd vrijblijvend, maar ik kreeg het gewoon recht in mijn gezicht. Dus van, verklaar dit maar als jongen, doe hier maar eens wat mee. Maar krijg jij nog wel signaal uit dat vorige leven? Ja, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wel gaan opzoeken. Dus toen ik het eenmaal wist, dacht wie, nou, wie, wie ik, nou wil ik ook je, alles verwerken. Wie was je dan? <coughs> het laat zich aanzien dat ik een uh, figuur was zeer, ja vroeger noemde ik ho hooghartig dus het woord niet want ik heb net nog niet lang geleden een hele zware ervaring op dat gebied meegemaakt het was een volstrekt eenzame man ja. hij was waarschijnlijk, hij moet van hoge afkomst zijn geweest hij was officier in de oorlog en hij is krijggevangen gemaakt maar ook daar kon hij gewoon zijn leventje doorleven en het is een man, en dat maakt mij ontzettend droevig als ik over hem denk die door niets geraakt was een absoluut slachtoffer. Niemand zou dat zo zien. Een slachtoffer van de klassenmaatschappij uit 1900. Dus Bram van Mullen was in zijn vorige leven een officier... die uh, ja, uit de bovenlaag kwam. In Duidelijk heeft gevochten ook aan de zijde van zijn troepen ja, en zijn dus soldaten. Ja, het probleem is dat hij geen poot uitgestoken heeft. Ah ja. Dat is duidelijk. Hij werd beschermd. Voor, hij... Ik, voor Wat ik van hem snap, is dat hij beschermd werd. Dat hij, dus, hij mocht niet eens vechten. Dat was gevaarlijk. Die man mocht niet dood. Ja. Was van hoogrand beschermd. Ja. En was een Vlaming? Het was een maal. Hij ja, sprak Frans. Oh ja. Ja. Nou, dat heeft me nog geen grote problemen. Zolang ik een Vlaamse soldaat was, was alles in orde. <laughs> maar als je in de westhoek aankomt en je zegt: uh, heeft u ook een Maals officier voor mij, uniform voor mij, zegt je wanneer die bewaren we niet. <laughs> <laughs> Bram van Meulen. We zullen het voorlopig bij Bram van Meul houden. Hè? Die dat is goed, van vandaag. ja. Dat is ja. Goed. Wat drijft jou in het leven? Nou, dit soort dingen: D het doorgeven van kennis. Het, het delen en het doorgeven van kennis. En dat doorgeven doe je onder meer van jou, jouw dochter, Catharina. Want vergeet het niet, ze blijft heel titaatjes lang ook ja, een beetje bij ons. Ja, ja. Ik ken mijn vader niet anders dan dat hij gewoon altijd bezig is. En dat hij dingen doet die hij leuk vindt. En net zolang totdat hij ze zo goed kan dat hij ze echt kan. En dan... Uh ja En dat, dat ken ik van hem, dat hij gewoon altijd bezig is. Het is nooit alleen, ik ben bezig een plaat te maken. Nee, hij is hem dan een plaat aan het maken en een televisieprogramma over reïncarnatie. En uh, schilderijen die nog gemaakt worden. Het zal mij niet verbazen als hij weer een boek aan het schrijven is. Dat soort dingen, hij is altijd... hij is Gewoon alles wat hij leuk vindt, dat doet hij ook echt. En ik denk dat de, de, het genot wat hij daaruit haalt uiteindelijk dat dat zijn drijfveer ook is. Ik denk dat het een soort van verslaving is, heel eerlijk gezegd. Ja. Uh, jouw dochter zegt dat je een verslaafde... Ze heeft een verslavende vader. Een workaholic. Ja. Een addict. Ja, dat, ja, daar lijkt het misschien best op. Ik, ik voel dat niet zo, hoor. Want ik, ik, ik ga ook met evenveel overgaven uh, twee weken zeilen of... Uh... Maar er zit in de dingen die ik doe altijd een grote overgave. En voor de rest ben ik zeer vrouwelijk in die zin dat ik bijna altijd wel vijf of zes dingen tegelijk doe inderdaad. En voor de dingen die hij doet, kiest hij een vorm? Ja, omdat wat ik al zei, wat Katarina daar niet in herkent, wat ik grappig vind, is dat als ik mijn drijfveer moet beschrijven, zou ik zeggen, is dat overdragen. Ik ben specialist in overdragen geworden, althans dat probeer ik te worden. Daarvoor kies ik fossiele kunsten. Daar ben ik goed in. De schilderen, schrijven, die dingen die niemand meer doet. Daar, daarvan ik, denk, ja, dat, uh, ik denk dat ik dat aardig genoeg, goed genoeg beheers om het aan anderen over te dragen. Met name zingen. Zingen is echt een passie. Zonder zingen zou ik niet kunnen. En die dingen doe ik om wel degelijk datgene wat ik, wat ik tegen ben gekomen in het bestaan. En waarvan ik denk dat het waardevol is. En dat is ook vaak kennis, maar al te vaak. Omdat... Door te geven. Of dat het niet verloren gaat. Dat het niet verloren gaat, omdat ze erover nadenken. Dat ze zeggen, goh, nooit, nooit zo over nagedacht. Dat is mijn grootste ideaal called dark energy we can't measure and we can't see it's some elementary mystery train that we can't catch but our heads are in the oven and somebody's about to strike a match meanwhile back on this big round ball things are getting serious as cholesterol Permutations, calculations, greedy piggies at the trough Arrogance and ignorance and just to top it off I can't keep up with the Nasdaq who got sold and who got bought But I got to take my lunch break I'll leave you with a little food for thought Maybe it's all, all too simple, simple. About. What if life is just a cosmic joke? Like spiders in your underwear or olives in your coat. My life can get as messy as a day-old sticky bun, so I arm myself with punchlines and a giant water gun. They say it's not that simple, but just maybe it should be. It's time to change the subject. Would you join me for a cup of herbal tea? Maybe it's all too simple, too simple for the big brains to figure it out. Yeah, what if the, the whole people is really what it's all about? Take your hand up, you put your mind in, and you shake it all about. You've only got two options, having fun or freaking out, that's what it's all about. Let's do it again, parent. -tell. You put your left fin in, you take your right fin out, you put your plastic ass in, and you shake it all about. I get three wishes, three strikes and met <laughs> Ik noem jou nu voorlopig even liedjeszanger? Nee, dat, dat, dat is truttig. Hey, liedjes bestaat niet. Het bestaat niet? Nee, er bestaan toch ook geen schilderijtjes en uh, boekjes. En wat, wat, wat, wat zo'n Ton Hermans? Die, die, die, die had het alleen maar over liedjes ja, ja, en duntjes. Dat, dat is een, uh, een, een methode om jezelf naar beneden te halen. Uh, maar dat kan werken, he? Dat kan werken. werken hoe, noem, hoe noem ik jou dan, nu? Zanger. Zanger. Bram van Meulen, zanger... Even Luciano de Crescendo uh, Citeer. dat is een, ken je hem? Italiaanse, uh, niet-columnist, uh, verhalenverteller eigenlijk, schrijver. Beetje de Dario Fo? van zijn tijd. naam. Ja, hè? mooi hè, Luciano. Wat schrijft hij? We zijn stuk voor stuk engelen met slechts één vleugel en we kunnen slechts vliegen door elkaar te omhelzen. Prachtig. Herken je daarin? Nee, ik herken me er niet in. Maar ik vind het prachtig als hij dat zegt. Maar hij maakt van zichzelf. Want ik ga ervan uit dat hij het over zichzelf heeft. Want daar hebben we het altijd over. Hij maakt zichzelf volstrekt afhankelijk. En ik denk eerder net andersom. Maar ben jij, als je zegt dus dat hier uh, Luciano De Crescenzo zich te veel op een ander uh, verlaat. En, en dus zichzelf niet voldoende genoeg exploiteert of zo. ben jij dan de Einzelganger die zonder de andere kan? Toch niet? Laat ik, laat ik het voorbeeld geven? de kroeg. Ik hou ontzettend van kroeg. Nou, en, en van Zuipen ook. Ja, Zuipen vind ik ook ze nu al heel erg prettig. Nou, er komen, mensen komen in de kroeg, die hebben geen relatie. Die, die hebben één vleugel, zomaar zeggen. Nou, die komen in de kroeg, die zijn ongelukkig. Want ze hebben geen relatie. Nou, er komt een man, ongelukkige man in de kroeg. Er komt ook een ongelukkige vrouw in de kroeg. Die heeft ook geen relatie, voelt zich niet prettig. Die twee ongelukkige mensen denken dat ze samen gelukkig kunnen worden. Daar geloof ik niks aan. Die gaan samen ongelukkig worden. Die worden samen nog een heel stuk ongelukkiger. Ja. De dus bedoeling is dat twee gelukkige mensen elkaar... Dus kun je maar beter uh, uit elkaar blijven en... en nee, dus moet je zorgen er. dat je een tweede vleugel aan groeit. En dan elkaar moeten en samen gaan vliegen. En dan kan je overal heen. Bram, waar ligt jouw doorbraak? Ja, dat zijn er een paar. Nou, noem eens de doorbraak in je leven. Welk vlak dan ook, hoor. Ja, de grootste doorbraak... In mijn leven heeft plaatsgevonden in een esoterische school in Amerika. Waar ik voor het eerst technisch onderlegd, zeg maar uh, fysiotechnisch onderlegd. Ik snapte wat mediteren was. Te veel zuurstof naar je hersenen sturen. De hele techniek kende ik qua, qua lichaam. En toen deed ik hem en toen lukte het. <lacht> Meditatie. Ik mediteerde en ik knalde in één keer mijn mijn hersenpan uit. Ik was buiten mezelf. Ik kon iedereen zien. Ik heb ook allemaal dingen gedaan. Ik ben rondgevliegen. Ik ben bij Shirin gezitten. En dan ging ik weer terug en ik hoorde ook iedereen. Ondertussen hoorde ik ook iedereen naast mij gewoon praten en dezelfde meditatie doen. Dus bizar. En dan kon ik weer teruggaan. En dan was ik een tijdje erin, en dan ging ik er weer uit. En, en dat heeft zo'n Ik heb denk ik twee uur nonstop gehuild na die ervaring. Een verpletterend indruk op me gemaakt. Omdat zoveel dingen. Waarvan ik altijd gedacht had, ja, god, iedereen praat erover, maar is dat nou wel zo? En dan ga ik weer, dat is aan den lijf. Ik dacht, oké, okay, het is dus mogelijk. Dit kan je dus doen. Katarina jouw jongste dochter over de doorbraak van haar papa, zegt ze? of ja. <laughs> Bram van Meulen. Uh, als ik naar zijn carrière kijk, is het natuurlijk inderdaad met, met Freek doorgebroken, heel erg. Maar daarna, naar mijn idee, niet echt meer. Volgens mij vindt hij dat zelf ook al. Niet dat dat een ja, ik weet ik heb ook nooit het gevoel gehad dat, dat, gehad dat hij dat erg vond of zo. Volgens mij vindt hij het ook wel, uh, wel rustig of zo, weet je wel. En uh, ja, de doorbraak is denk ik dat hij, dat hij gewoon zijn hele levensinstelling veranderd heeft op een gegeven moment. Vooral naar, naar ons, de dochters, laat maar zeggen toe. Dat wij sinds, sinds ja, toch tien jaar of zo een totaal ja, veel warmere man, veel warmer, veel... Uh, ja, naar mijn idee, op, veel oprechter geïnteresseerd. Niet meer, soms had ik wel eens het idee uh, dat, ik, uh, nou, dat hij niet echt luisterde als ik, als ik tegen hem praatte. Terwijl ik dat nu nooit meer heb. Hij heeft het licht gezien. <laughs> Letterlijk dus. Katharina, de dochter van Bram Vermiddel. Van je heeft, heeft het licht gezien. Dat ja. is dat moment. Letterlijk, dat is daar gebeurd. De echte onwending zit er altijd voor. Maar dat is net zoals als mensen naar een uh, psycholoog gaan... Dan denken ze, die psycholoog die gaat mij of heeft mij genezen. Nee, de stap om naar de psycholoog te gaan. Maar, wat, wat fascinerend is natuurlijk, is dat zij eerst zegt wat wij allemaal met, ja, zullen uitroepen. Oh, de doorbraak natuurlijk met Freek de Jonge. Ja. Sorry, de naam is nu even ja, gevallen. Ja, anders, ik beloof maar, dat die, ook ja, dat is niet waar. Dat soort doorbraak heb ik er vier van in mijn leven. Ik ben expert in beroemd worden. <laughs> ja, echt waar. De eerste als volleyballer. Op mijn zestiende nationaal team van, van Nederland, zevende van de wereld worden, uitgeroepen worden tot de beste volleyballer van West-Europa. Op mijn zeventiende, bizar. Ja. Nou, toen Freek. Uh, na vier jaar, twee jaar sappelen, Drie, derde jaar heel erg leuk, vierde jaar een maand carré ja. Dus het was ook, hield een Nederlands hoop, dat was een geweldige gebeurtenis. En de vierde maal als Bram van Merl En de vierde Rodebijn. maal was, was hij in feite in België. Catherine ja. Ja. heeft natuurlijk geen enkel zicht op België. Maar dat hebben ze in Nederland gelukkig helemaal niet. België, hoezo dan? Ja, hè? Ja, het is uniek. Het is uniek dat je. Het is bijna. Als, als je zegt. In België ben ik echt bekend. gaan ze lachen. hen <laughs> is dat net zoiets als Friesland of zo. Is echt, ja. Het is overhand gaan, hoor. Laten we, laten we eerlijk ik zijn. Ik weet het nog zo niet. Het is overhand gaan. Ja, het, nee, ik, merk, ik kan uit ervaring spreken dat het overhand gaat. Maar goed, het is een. een, een ja. De expert in beroemdheid, die, die ben ik geworden. En daar had ik elke een bedoeling mee. Ik wou uitzoeken hoe dat zit. En ik, het is waar als zij zegt, dat, dat ligt achter me. Dat is ja, niet meer... Want daar gaat hij, het ja. allemaal niet nee, meer ontdekend. Het zeker is gewoon dat licht dat je hebt gezien. Nee, het gaat... Ja, maar dan nog veel Hij heeft het licht gezien. Ja, heeft, kun je dat even voorstellen, Bram Vermeulen? Bram ja, ja, Vermeulen van van ziet het licht. Nee, maar dat je eigen bloed, eigen dokter zegt... Mijn vader heeft het licht gezien. Ja, dat zei ik, ja, ik dat kun dat je ook... toch alleen maar als je vader een dominee is? Dat is ofzo. heel dapper. Nee, want dominees hebben het licht juist niet gezien. Nee? Die hangen er een doekje voor. Bram Vermeulen. Je weet dat je een favoriete uh, love song mag kiezen ja, in Titaantjes? Ja, die heb ik gekozen, ja. En die heb jij gekozen? Een duo. Als een don't, give up. don't Give het Up. Het is geen officieel duo. Het is uh, Peter Gabriel en Kate Bush samen. Gelegenheidsduo. Ja. Waar waarom, waarom Don't Give Up? Dat is een... Liefde als mededogen, als, als onbaatzuchtigheid, is Net. het. En dat is, is een prachtig lied. Prachtig lied. Ja. ja, voor wie gaan we het mogen draaien? We gaan het draaien voor Jean En dat is jouw geliefde? Dat is mijn geliefde. Nu al 19 jaar, geloof ik? 19 jaar, ja. Peter Gabriel en Kate Bush, don't give up. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was told... To fight or to win, I never. Gabriel en Kate Bush. Mooi, mooi nummer, hè? Prachtig. Bram Vermeulen. Bram Vermeulen. Wat was het? Niet liedjeszanger? Je, je schrijft geen liedjes... Artiest is misschien een... Artiest? Artiest. <laughs> ja, u vraagt mij draai, hoor. Even Carl Gustav Jung citeren, de psychoanalyticus. Mm -hmm. Mensen doen alles, schrijft hij, om maar geen blik in hun eigen ziel te hoeven werpen... Daar kun je denk ik perfect mee leven, want je bent niet anders bezig de laatste tien jaar dan met blikken werpen in je ziel. Maar je zegt hij ze doen iedere yoga oefening uit het boekje, houden zich aan een streng dieet, gaan mediteren enzovoort enzovoort. Alleen omdat ze niet met zichzelf overweg kunnen en er geen enkel vertrouwen in hebben dat er nog eens iets nuttigs uit hun eigen ziel naar boven komt. Met andere woorden, in meditatie en zo geloof je helemaal niet. Want dan ben je eigenlijk vooral bezig met... Niet naar jezelf te zoeken, zegt hij. Nou, dat, maar dat, is, dat gaat om mensen die zich, die zich daarin verliezen. Ja. Je kan ook zeggen, uh, je hoeft niet te eten, want daar gaat het niet om. Maar je hebt het voedsel wel nodig. Ik zie meditatie puur als, uh, als rustpunt. Ik zal toch ook zo nu dan na moeten denken. En dat doe ik het beste als ik uh, mijn ogen dicht doe. Dus ik zie dat, uh, dat interpreteer ik ook niet zo hoor. Als ik, hem kennen we al helemaal niet. Want hij was iemand die ongelooflijk veel uh, zichzelf terugtrok. en... En over de dingen nadacht. Wat hij bedoelt is het volgerssyndroom. Is het, uh, het volgers-, het volgers en zoekerssyndroom. Ja, dat, dat is een verschrikkelijk syndroom. Waar ik gelukkig zelf niet aan leid. Ik heb ooit het... Uh, je het, hebt geen goeroe nodig in je leven? Nee, goeroes ja, noem ik het de luizende pels. Omdat ik iets niet weet, kan hij zich als goeroe manifesteren. Dus die man leeft van mijn energie. En wat ik daarnet al zei met het voorbeeld van de vleugels... Het moet, het zal van mij moeten komen van iemand anders. Is het omgekeerd ook niet een beetje een gevaar... dat mensen jou als een soort van... Dat gevaar Niet erg hoor, want ik geef geen lessen en cursussen en dat soort dingen. Nee, maar omdat je die drang hebt om voortdurend mensen te overtuigen. Nou, er is een soort gevaar dat mensen je groter gaan achter dan wat je aan kan. Dat probeer ik op alle manieren te vermijden. Hoezo dan? Volgens mij is er geen enkele Vermeulenvolger... Laat de eerste vogel opstaan. <laughs> en nu bellen. Nee, nee, kijk, daarvoor is een soort zoeken nodig. Daar ben ik veel te hard voor. Kijk, dus maar, zoeken, maar, maar vind je dat voor niet goed, een beetje... Het, het, het interessant... om op je 56 nog steeds te zitten zoeken? Nee, maar dat zeg ik. Zoekers zijn mensen die goed worden in zoeken. Die oefenen in zoeken. Dat is heel dom. Je moet oefenen in vinden. En dat is een heel ander procedé. Maar dan zegt... Voor vinden zou je eerst moeten formuleren. Ja, maar dan, zich, voor... dan zegt de dichter Kopland... wie uh, vindt, heeft niet goed gezocht. Ja, maar daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Aha. Daar hebben we ook lange discussies over gehad. Ik ja. ben ik helemaal niet mee eens. Wie vindt, heeft gevonden. Wie zoekt, heeft niet goed gezocht. Zoeken, een zoeker, wat doet hij? Die oefent een techniek om iets te vinden. Dat ja. heet zoeken. Ja. Nou, waar wordt hij goed in? In die techniek. Dus heeft hij daar iets gevonden... Denkt hij maar, oh, er moet nog meer zijn. Er moet nog meer zijn. Het gaat altijd maar door. Dat zijn schatten van mensen, maar je wordt heel moe van ze meestal. Ja. En jij Terwijl hebt een vinder je zegt... Jij hebt het gevonden, Bram. Nou, ik heb het niet gevonden, maar ik formuleer wat ik wil vinden. Je kan bijvoorbeeld, stel dat ik formuleer, teruggaan naar mijn dochter. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf veroorzaakt. Ik wil gelukkig worden. Ik wil geluk vinden. Dan kan ik het zoeken, weglaten. Nu ga ik geluk vinden. Wat heb ik daarvoor nodig? Ga ik heel anders denken. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat moet ik doen? Wanneer voel ik me lekker? Uh, wanneer, wanneer staat het op een rijtje? Uh, hoe zit dat? Ja. Welke dingen staan er in de ja. weg van dat geluk voor mij? Wat is dan dat geluk? Hoe, hoe, hoe definieer ik dat? Dan ben ik aan het vinden. Je zal dus moeten formuleren wat je wil vinden. Wil je iets kunnen vinden? Dat is het interessant. Hoe zit dat met de crisis bij jou? We zijn aan het thema crisis uh, ah. aanbeland. <laughs> Daar heb je geen last van? Jawel, natuurlijk wel. Ja, maar je lijkt me zo iemand die, die onvoorstelbaar krachtig en gedreven door het leven gaat. En als er een crisis op zijn weg passeert, dan ja, ja, dat... hup, overheen uh, springt. Maar ja, goed, de buitenkant de binnenkant is dat. Maar de, de, het, ook daar heb je weer het grote probleem wat, je, wat ik een crisis zou noemen. Ik heb een aantal crises in mijn leven gehad. Eentje met drank, die is streed opgelost door op serien, zegt als je nu niet... Een half jaar ophoudt met drinken, kan je opzodemieteren? Dat is jouw vriendin toch? Ja, ja. toen heb ik gezegd, oké, okay, dan ga ik een half jaar niet drinken. En dat was prima. Maar dat was absoluut een crisis. Katarina, de dochter van Bram van Meulen over zijn crisis. De crisis van haar papa. Ja, er zijn grote uh, crises en er zijn uh, kleine crises. En de grote hebben dan ook te maken met gevoel en met familie. En dat je van mensen houdt en dat die wegvallen. Zoals met Jaap, zijn broer dat wij uh, ik was toevallig toen bij hem thuis en toen uh, hij belde op en toen zag ik aan Bram toen die telefoon opnam was s nachts zag ik meteen aan Bram zijn gezicht dat het helemaal mis was maar hij belde wel vaker op en hij was uh, een uh, alcoholist en dat was uh, nogal moeilijk af en toe. Toen is het lijkt mij heel moeilijk om om te gaan met een Broer, ja, met je broer die, die zoveel drinkt. en die echt eigenlijk niet meer voor reden vatbaar is op bepaalde momenten. En uh, nou, ik was dus bij hem thuis met, met Sherine. En uh, op een gegeven moment, nou ja, wat, moet, moet iemand daarheen? Bram, ga je daarheen? Nee, niet. En toen de volgende ochtend was hij dood. En dat was wel, uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dochter Catharina over de crisis van haar vader Bram Vermeulen. Meulen. Uh, toen jouw broer, Bram, ja. Jaap... Ja, dat was gestorven. geen crisis. Want dan, dan zie je maar weer, wat, je, wat, wat noem je crisis? Dat was voor mij geen crisis. Het was net zoals bij mijn moeder het einde van een proces. Wel een wat vroegtijdiger einde dan ik dacht, hoor. Maar het einde van een proces, een onomkeerbare situatie. Hij was echt een alcoholist. Ja, een zelfvernietiger. Ja. Volledig. Hij was, uh, hij was al één keer door de... Er was een keer gevallen, het is een heup gebroken een jaar daarvoor. Toen is hij precies twee weken in het ziekenhuis alcoholvrij geweest. Toen heb ik nog even mijn geliefde broer van rond mijn zestiende gezien. Toen werd hij weer zachter. Die stem was niet meer zo, dus dat werd normaal. En toen, maar toen had hij al het jaar daarna met de thuiszorg. En die had 1, 8, hij drinkt helemaal niet één flesje sherry per week. Dat was de ene buurman. <laughs> en dan één flesje neven was de andere buurman. En zo had hij het weer helemaal voor elkaar. Ongelooflijk was dat. En dat wou hij gewoon. Hij wou, toen, toen, hij, uh, toen we zijn huis opruimden, toen vonden we voor drie jaar leverpillen. Die had hij nog nooit ingenomen. Dus dat was heel doelbewust hoor. Hij wou daar niet meer af. Hij wilde hij gewoon dood. Ik denk dat het in feite daarop neerkomt, ja. ja. Begrijp je dat? Hm. Van, van hem niet. Althans, die manier niet. Het lijkt me geen reet aan om dood te gaan zonder dat je er zelf bij bent. Dus als je totaal lam en door bent, dan weet je er niks van. Dan, dan, dan, dan eindig je toch weer met niks. Los dood doodgaan zelf, daar ben ik benieuwd naar. Wat dat is, daar ben ik benieuwd naar. Dus dat, daar zou, Die benieuwdheid zou als ik... Stel dat ik zou weten dat ik eh, dat ik een, een nare ziekte zou hebben of zo. En ik zou denken, luister, dat gaat dus gepaard gaan met... Uh, zware aftakeling, dan zou ik ervoor uitstappen. Je schrijft zelf in het Testament een van ja, de topnummers nu in de uitvaartindustrie, ik ja, weet niet ja. of je dat weet. Ja. En als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me vergeten bent. Ja, bent als jij me dood? bent vergeten, ja. Dat is voor de overblijvers, de troost voor de overblijvers. Meen je dat ook als je dat? Dat, u, dat is gewoon zo. Mijn vader leeft in mij voort. Mijn echte vader is al lang in een andere staat van zijn en weet niet eens meer wie hij was. Maar ik weet nog wie hij was en ik hou hem in stand. Dus voor mij leeft hij nog. Dat is dus weer die reïncarnatie, gedachte eigenlijk. Nou, ja, in niet. dit geval niet. Dit is het puur dat de mensen op aarde thuis jouw gestalt, zou Jung zeggen, ja. in stand houden. Die houden je in stand, letterlijk. En. Als je enigszins in de gaten van mensen toe in staat zijn, dan kan dat lopen tot zelfs uh, waanvoorstellingen. Dat kan zijn dat hij in de kamer komt. Dat kan allemaal. Maar in mijn geval is het gewoon de zachtaardige aardige manier. Jongens, zolang jullie aan mij denken, hoef je ook niet roevig over me te zijn. Want dan ben ik er nog. Tot in stomzinnigheid, tot in stomzinnigheid. Mijn woede, hetzelfde als wat jij mij verwijt. Tot in stomzinnigheid, tot in de eenzaamheid. Tot in krankzinnigheid Met jou en mij samen Jij en ik samen Die het altijd Tot in waanzinnigheid Met jou is de vrijheid Een zekerheid Geen lust op de aarde Die mij nog verleidt Geen kwaad op de wereld Dat mij van jou scheidt Titaantjes Tot in de eeuw Pardonne. Bram Vermeulen, ben je een gulmens? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. In ja. de kroeg, waar het al eerder over kroegen, durf jij wel eens uh, te trakteren? Ja, natuurlijk. Ja, schade, of... schade en schande geleerd, hoor. Ja. <laughs> dat is me wel een peven wat in België Ja, daar werken we wel. Het is ongelooflijk hoe groot dat cultuurverschil is in feite. Dat je echt... Dat in, ik ben in België bij een gezelschap die je, je eigenlijk nauwelijks kent en dan krijg je dus iets aangeboden. Ja. Maar, en dan is, komt het in de Nederlander niet op, want die kent die ander niet, om dat ook terug te doen. <lacht> wel een rare niet. man zegt, ik geef mij een drankje. Is dat echt, dat is echt dat, zo? Dat denk ik heb dan? onlangs daar nog met een aantal jongeren gesprek over gehad en die snappen dat niet. Ze zeggen hè, geef je dan iemand een drankje alleen maar omdat hij jou een drankje heeft Hij staat tien meter verderop. zeg ik, ja, dan nog. Dat is, is moris, dat is een mores, dat is een soort regel. Maar dat zeggen Nederlandse jongen. Dat zeggen Nederlandse jongen, die snappen dat niet. Dat moet je Wat even... heel interessant is van in Vlamingen, en dat kan je dan laten doorstuiteren op een aantal zondagochtenden: dat is Vlamingen, hun vrienden zijn altijd van de lagere school. Het is net alsof er geen school geweest is en geen studietijd. Dat zijn hoogstens kennissen. Maar de echte vriend is de buurman die, bij, die woonde in het ouderlijk dorp. Ja. Dat is de vriend. Ja. Dat verbaast me bijzonder. Dat is in Nederland precies andersom. Die hele jeugd, alles voor je achttiende, doe maar weg. De echte vrienden ontstaan na je achttiende. Aan de universiteit of de academie. Dat is opmerkelijk, hè? Ja, dat, dat is een komt. echt cultureel verschil. Dat is waar, denk ik. Ja, en vreemd, hè? En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk daar al lang over na. Ik, ik kan niet zo 1, 2, 3 met een verklaring daarvoor komen. Ja, dat betekent best. ook dat die vrienden komen uit de periode... dat onschuld, letterlijk... Ja dus maagdelijkheid en soort ja. dingen, nog telden. Ja. Dus het zijn hele zuivere vriendschappen. Ja. Maar ze gaan voor door het vuur. Als jouw oude buurman opbelt in België... en die zegt, ik heb je nodig, dan ga je. Ja. Terwijl als je studiegenoot opbelt en zegt van... ik zit aan de grond, zeg dan had je beter moeten studeren. <lacht> <lacht> en dat allemaal om toch maar die ene vraag te om <klaar> zeilen... waar het hier om te doen is in Titaantjes... hoeveel je verdient... Dat is de vraag. Maar we zullen eerst even de dochter op je loslaten. Catharina over het geld. Het vele geld van haar vader. De schatrijke vader. Ja, de natuurwinkel in Horen, dat is waar we zijn nu. Ja, hier wordt veel geld uitgegeven door Bram. En door Sherine. Verbazingwekkend veel geld. Het eten is ontzettend lekker, maar het is echt heel duur. Maar ja, als ik het woord geld hoor, dan denk ik dus... Uh, en aan Bram die het dan uitgeeft... Dan denk ik aan dit eten en natuurlijk zijn kinderen. En vooral deze, want die leent nog alles wat. Dankjewel Bram. Nee. Nog nooit meegemaakt dat hij geen geld had. Ook niet bakken, of, of, of, maar gewoon genoeg. Een paar jaar geleden, toen was ik jarig. En Bram kwam en ik stond uit het raam te kijken. En ik zie daar een auto en ik denk, wauw, een vette auto zeg, een Jaguar, wauw, een XJ6, fantastisch. En wie stapt eruit die auto? Bram. En ik denk, wat krijgen we nou? Is dit een midlife crisis? Wat is er aan de hand? Nee, Bram wilde een Jaguar en die stond te koop, dus hij heeft hem gekocht. Die is nu ook alweer afgeschreven, want het is ontzettend duur in onderhoud. En uh, ik geloof dat er van alles mis was, er moest van alles aan vervangen worden en dat, uh, dat is allemaal te duur, maar uh, ja... Ik moest er wel omlaag hoor, stonden we voor het stoplicht en zei hij... kijk wat is er dan? Sssst, hoor je het klokje tikken? Het <laughs> is toch verschrikkelijk? <laughs> maar wel heel grappig. <laughs> goed Zoals het klokje tikt in dus een waar, Jaguar ik tikt het meermaal het in het begin die auto ook opnieuw gestart terwijl hij al aan was. <laughs> Ken je dat? <groei> Shit, er staan aan. Zo zacht. Ja. En die, die Jaguars zijn onwaarschijnlijk stille auto's. Ja. ja, ze rijden de bankstellen, zijn het. Hè? Ja. En allemaal natuurlijke materialen. Echt leer, echt, echt, echt hout. En je moest een Jaguar hebben? Nee, helemaal niet. Nee, mijn, mijn vorige auto was. Een chauffeur? Nee, nee, het was een Peugeot, een rare Peugeot van een, van een makelaar. Met, met, met allemaal extra's erop die ik al af had laten halen. voor een doodeng. Een beetje wolf- en schaapskleer, die auto Reedveld uit. En daar had ik een boom mee gemaakt hier in België. Tegen een, iemand kwam van rechts invoegen, terwijl er geen invoegs... Er was geen mogelijkheid tot invoegen, dus toen heb ik uitgeweken. Dat was een stukje van Antwerpen naar Boom, waar die, waar die betonnen randen staan. Toen ben ik met die auto tegen, met mijn achterwiel er tegenaan. En daarna vond ik die auto nooit meer echt lekker rijden. Daar was iets mee. Dus, en de jongen van de garage, die wilde hem graag. En die zei, god, ik heb hier in Jaguar staan. Weet je niet, dat is een rij. Dat, heb, dat moet je nooit doen. Je moet nooit een proefritje nemen, zeg maar. Maar het was een hele oude, joh. Dat is te verleidelijk. Hij, is, Ik heb hem nog. Ik bedoel, hij staat in de garage. En we wachten nu tot hij meer dan 25 jaar oud is. En dan valt hij buiten de belasting. Oldtimer dan? Dan is het een oldtimer, ja. Het was een hele oude auto. Hoeveel verdien jij, Bram van mij? Uh, ik keer mezelf uit. En de Serine ook voor een deel. 4.500 gulden in de maand. Dat is, zeg maar, 2100 euro per maand. Dat is wat ik verdien. Dat is toch netjes? Ja, dat is netjes volgens mij. Ja. Ik, ik verdien het al ongeveer twintig jaar. Ja. Ik heb twintig jaar lang nooit mezelf iets meer of iets minder gegeven. Dus ik geloof ook helemaal niet in devaluatie. De <laughs> wat is jouw levensmotto? Op het ogenblik is het wie afzet bevestigt de grond. Het is zaak te vliegen. Dus door, je, door commentaar te leveren, oordeel te geven, uh, <coughs> mensen. Uh, Weg te duwen, bevestig je juist de waarden die die mensen hebben. De grond. De grond. En het dus, tweede deel is? Het is zaak te vliegen. Degene, de man die opstijgt van de grond zonder dat hij zich afzet... die verricht het wonder. Die ja. denkt anders. En dat wil ik heel erg graag. Vliegen. Zonder afzetten. Me niet afzetten tegen iets. Oorspronkelijk denken. Ik zal nooit vergeten dat ik met, met, ook op een van die alleenreizen naar het zuiden ging en ik zit hier vlakbij, het, uh, vlakbij Brussel is dat hele grote benzinestation tussen uh, vlakbij Mechelen en daar stap ik uit en ik, het eerste wat ik doe is een korte broek aantrekken als officieel begin van mijn reis en ik denk en ik ga terug in die auto zitten en ik zeg min of meer hardop tegen mezelf, zo, nou kan ik doen wat ik wil. Je wilt niet weten hoe lang het, het stil geweest is daarna. Ik was op reis gegaan zonder te formuleren wat ik wou. Ging ik vier weken naar de hoer in Parijs? Wat ging ik doen? Geen idee. En pas, ik besefte op dat moment haarscherp. En dat, ik, heb, ik probeer dat besef vast te houden. Ik besefte haarscherp. Als ik het niet formuleer van tevoren... Er komt er niks van. Komt er niks. niks van. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padone...